eens ik nog meer een paar aven uh, landbouwtermen. En dus moeten we ons een beetje gewenden tot boeren of mensen dat er toch dicht baast om. Want weleens aan gier en uitleg weten over het woord stutker. Een stutker, dat zal dus wel een stortkar zijn. En dan is de vraag, wat is dat feit? Wat was dat niet? Zo'n stutker, wat diende? Dat, dat was weer dat rondkwam, een naffal op taal hè. Ja, was dat een soort veilkeer? Een volkeer, hè? De volkeer was er, de stutkeer. Ja. Die vuurden dan het stut, hè? En dan andere minst nu een soort stoetkeer. Waar dat ze stutkeer tegen zagen, waar dat ze naffalden op de, waar dat ze binnen naar, naar het stut reed. hè? Waar ja. ze gingen met stutten dus, een stutkeer. En ik paas dat ze dat nog tegen een soort drawielkeer zagen ook. Ja. Stutten, dat dat dat kost een afkwikken. Ja, Dus ja. dat geloven weer en dat ze dan beten en alles mee willen, en dat ze mee tot aan de kool kwamen en dan kost een afkwikken. Ja, dat lijkt me precies uh, ja, toch Ja, een keer beter. dat... Dat, dat kwikt dus, hè. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. ja. ja. Dat zal bak kost te lossen. Dat dus. zal de, de opvolger van de tweewielkeer geweest zijn, hè? Dus vroeger hadden de tweewiel en dan zijn er daar gekomen. Ja, maar die draad waar wij er wel hadden, dus hadden, dat, dat kost te kappen, hè? Ja. Dat kost een stuk, nee. Ja. En ik pas pa dat hier uh, zo, dat dat feitelijk mm. de echte stutker was, vroeger. Ja, misschien dat ze ons dan nog kunnen bevestigen. Maar ja, dan zullen we nog luisteren mm. met de als ze er kunnen op reageren. Ah, ja. En dan over de stutker je hebt er natuurlijk twee soorten, hè. Ah. Dus gewoon op twee wielen, hè, en... Eh, dus, uh, en met de 3,5 dus kwikken ze dat dus dan, uh, en dat kost dus alles afkwikken hè. Ja. Maar dat, als dat een, een drijwierskeer was, ja. dan was het alleen de bak dat kwikte en de wielen die bleven op de grond staan, waarmee ja. dat er waren, hè. Ja, natuurlijk. En, en dan ook dus, om, omdat het dus de drijwierskeer te doen marcheren, de plank daarboven, dus dat was de dus schoot Ja. Hetgeen dat eronder stond, dat het mechanisme dus om, om de, te kunnen manoeuvreren, dat is de meulen, hè? Dat is de meulen, is het mechanisme. Het mechanisme, dat is de meulen, hè? Ja, voilà, uh, met andere woorden, onder de schoot zat de, zat de meulen. Onder de schoot zat de meulen, ja, natuurlijk, ja. Ja. Natuurlijk. Ja.